12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Syrië, Egypte, een nieuwe voorlichtingssite over drugs. en de vondst van een bijzondere vlinder in Limburg. Maar nu is het NOS-nieuws met Mark Visser. De leider van de VN-waarnemersmissie in Syrië, de Noorse generaal Moed, die blijft hopen op een oplossing voor het conflict in Syrië. De VN-veiligheidsraad beslist vandaag over de verlenging van de missie... waarvan de termijn morgen afloopt. Generaal Moet die zei tegen NOS-correspondent Sander van Hoorn... dat zijn waarnemers effectief kunnen zijn... als de strijdende partijen dat mogelijk maken. Bevolking zei die vervolgens, we kunnen ze alleen maar helpen op het moment dat ze ons laten helpen. En dat was een duidelijke referentie aan het feit dat zij een staakt het vuur moeten waarnemen... wat begin april had in moeten gaan, maar wat eigenlijk geen dag heeft standgehouden, misschien zelfs geen uur. Moet hij herhaalde dat hij geen militaire oplossing ziet voor het conflict in Syrië. Resolutie waarover de Veiligheidsraad stemt voorziet in sancties tegen het bewind... als het leger doorgaat met de bestoken van de burgerbevolking. Maar er wordt nu ook gezinspeeld op gewapend ingrijpen om het conflict te beëindigen. Rusland wil aan het laatste niet meewerken en zal zijn veto uitspreken over zo'n resolutie. Voormalige hoofd van de Egyptische Veiligheidsdienst, Omar Suleiman is in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Cleveland overleden. Suleiman was een vertrouweling van de verdreven Egyptische president Mubarak. Vlak voordat Mubarak in februari 2011 opstapte... onder druk van een volksopstand, werd Suleiman benoemd tot vicepresident. Hij was degene die Mubarak's vertrek bekend maakte. Dit voorjaar verbood het parlement hem mee te doen aan de presidentsverkiezingen in mei... vanwege zijn nauwe banden met Mubarak.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 Veel inwoners denken dat woonwagenbewoners achter de brand zitten. Die zouden een conflict hebben met de gemeente over een nieuw bestemmingsplan. De wijkersloot, de burgemeester dus, die vindt dat iedereen moet afwachten... wat er uit het onderzoek komt. De Marassousé heeft op Schiphol een extreem jonge drugscourier aangehouden. Douane vond het verdacht dat hij in zijn eentje naar Nederland reisde... en controleerde zijn bagage. De Marassousé. We praten hier over een 12-jarige verdachte uit Mali... met heroïne in zijn koffer... De jongste koerier die we tot nu toe tegen zijn gekomen, daar schrikken we natuurlijk van. Dat minderjarigen betrokken zijn bij uh, de transport van verdovende middelen. Hoeveel heroïne de jongen bij zich had is niet bekend. Maar de Chaucer onderzoekt wie de jongen van 12 met de drugs op reis heeft gestuurd. De jongen zelf zit vast. Vijf Nederlanders die het veerbootongeluk bij Zanzibar hebben overleefd... komen zo snel mogelijk terug naar Nederland. De ANWB bereidt hun terugreis voor. De vijf zijn bij het ongeluk al hun spullen kwijtgeraakt. Zodra ze nieuwe reisdocumenten hebben, dan komen ze met het vliegtuig naar huis. Eén van hen heeft inmiddels contact gehad met een broer in Nederland. Uh, nou, hij belde gisteren uh, rond een uur of zes. Uh, even kort om te melden dat, uh, ja, dat alles goed was. Hij uh, was behoorlijk aangedaan, maar ja, goed, hij was, uh, was heel blij dat hij nog in leven was. De veerboot was met bijna 290 mensen aan boord op weg van Tanzania naar Zanzibar... toen het in zwaar weer terecht kwam en zonk. Ongeveer de helft van de passagiers is gered. De hulpverleners die verwachten niet dat er nog meer mensen levend uit het water worden gehaald. Volgens de politie zijn tot nu toe 31 doden geborgen. Het weer dan bewolkt, geregeld buien met kans op onweer. Ook af en toe zon en een stevige westelijke wind. Vanmiddag wat droger en meer zon. Het wordt 17 graden aan de kust tot 19 in Limburg.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 Jongeren vinden experimenteren leuk en drugs ook leuk, dus verbieden heeft geen zin. Bereid de jeugd zo goed mogelijk voor, vindt de nieuwe site van Apex. Jim de Groot, acteur en artiest, denkt er heel anders over. En de Belgische journalist Jorren de Kok zit nu in de studio in Leuven... en sprak eergisteren nog met Syrische vluchtelingen in buurland Libanon. Goedemorgen, meneer de Kok. U bent een jaar geleden Syrië uitgeschopt. Hoeveel zou u ervoor over hebben om daar nu te zitten? Enorm veel. <laughs> Ja, ik ben niet van mijn computer weg te slaan natuurlijk. En ik hang voortdurend aan de lijn met vrienden die nog ginds zitten. En het is een heel spektakel dat zich daar uh, aan het ontplooien is. Ja. We praten zo verder. We gaan eerst naar Syrië. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De voormalige vicepresident van Egypte Omar Suleiman is dood. Dat melden verschillende Egyptische media. Hij was voor medische behandeling in de Verenigde Staten. Midden-Oosten deskundige Roel Meijer van het instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. De rest van de wereld leerde Soleiman kennen tijdens de Arabische Revolutie. Maar hoe stond hij bekend in Egypte zelf? Nou, hij, hij stond wel bekend als uh, de rechterhand van Mubarak. En natuurlijk het hoofd van de inlichtingendienst. En ook degene die eigenlijk de, de Palestijnen voor Egypte en voor Israël uh, eigenlijk in toom uh, moest uh, houden. Dus uh, hij had een, eigenlijk een slechte reputatie. Hij is natuurlijk ook degene die de uh, inlichtingendienst onder Mubarak helemaal heeft opgebouwd. En ook verantwoordelijk is voor. Uh, voor martelingen en dergelijke. Dus uh, nee. bij Human Rights Watch was hij niet erg uh, geliefd. Nee. En tijdens de revolutie, welke rol speelde hij toen? Nou, hij was degene die eigenlijk Mubarak zo lang mogelijk in, in het zadel heeft uh, proberen uh, te houden. En ook uh, het regime uh, in stand heeft geprobeerd uh, te houden. Dus uh, op zich had hij eigenlijk wel. Uh, had hij wel een zekere populariteit uh, in Egypte. Maar hij onderschafte natuurlijk uh, de, de woede op het Tahrirplein. Uh, en. Uh, uh, ...de eis van mensen dat ze toch een, een totaal ander soort regime uh, wilden hebben. Ja, begin dit jaar wilde hij nog president worden, toch? Ja, ja, dat is natuurlijk, uh, is natuurlijk ook merkwaardig. Dat geeft ook al aan ongeveer uh, hoe, hoe sterk die, die tegenkrachten in Egypte nog uh, zijn. Dus dat ze nog iemand als uh, Omar Suleiman naar voren kunnen schuiven En later Shafiq natuurlijk. Dus... Uh... Dus uh, ja, dat geeft ook aan hoe lang uh, de strijd nog gaat uh, duren voordat er echt wezenlijke veranderingen gaan plaatsvinden. Ja, we hoeven niet uh, op grote rouwtaferelen te rekenen na zijn dood. Nee, nee, ik denk het niet. Uh, nee, hij was natuurlijk wel enorm competent Turk, uh, en dat gaf natuurlijk uh, Egypte in het buitenland wel enorm veel aanzien. Maar binnen Egypte was hij natuurlijk niet erg populair en zeker niet bij... Uh, de mensen die tegen uh, uh, stonden en uh, eigenlijk een fundamentele verandering willen. En waarom stond hij in aanzien in het buitenland? Om, omdat hij met Mubarak de boel een beetje rustig hield daar? Ja, en ook omdat hij natuurlijk uh, samen met de Amerikanen werkte. Uh, hij heeft natuurlijk uh, een tijd lang ook bij die renditions, dus uh, terroristen die uit Afghanistan werden gehaald, uh, die gingen dan via. En die werden eerst naar Egypte ge, ge, gebracht om daar uh, onderhanden te worden genomen. Dus... Uh, en hij was natuurlijk een efficiënte inlichtingendienstman. Dus uh, in die zin had hij natuurlijk wel respect uh, in het buitenland. En hij, en hij zorgt natuurlijk uh, voor een groot deel ook het hele buitenlands beleid van Mubarak. Wat uh, natuurlijk wel tamelijk succesvol was in, in, in Europese ogen en in Westerse ogen. Ja. Midden-Oosten deskundige Roel Meijer van Instituut Klingendal. Dankjewel. Heel. Radio 1. Sportzomer Tweets. En dat betekent dat Lucky Kink er is. Luc, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Goedemiddag. Middag. Goedemiddag, het was warm gisteren. Oh, het was zo warm. Echt. Alle oh. Nederlandse wielrenners die kwamen echt als bedorven kanaries over de finish. Van het. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, het was het warm? Oh, ik heb het echt warm <laughs> gehad. En ik hou niet zo van de warmte. Onmenselijk zwaar. Oh. Godschuwelijk warm. Ja, het is vandaag echt super, super heet. Ja, warm. Pfft. Dat is uh, nogal warm. Het Zeeuwse Leeuw, dat is Johnny Hoogland, die tweet. Wat een loodzware etappe, 34 gemiddeld geloof ik. Heb nooit meer cola gedronken op één dag dan vandaag. Denk een liter of twee. En Koen de Korte ziet de lol nog wel van in. En bedankt op zijn Twitter alle zonverbrande mensen langs de kant van de weg. Steven Kruiswijk zit normaal gesproken vol verhalen op zijn Twitter. Maar na de dag van gisteren weet hij niet meer uit te brengen dan... Prf. Ja, Tendam is beter als het warm is, zegt zijn vader vanmorgen in de ja? klant. Ja, ah. Hoe warmer, hoe beter. Nou, dat, nou dat, ik zeg gewoon een zonnebank en klaar. Nee, ah. tijdens het fietsen. Oh, oké. Okay. Beste Nederlander was gisteren die Laurens ten Dam. Die werd dus tiende. Hij staat lang mee in de ontsnapping. Veel lof voor hem op Twitter. Max Kerkhoff vindt dat Laurens ten Dam echt een lauw hoofd heeft. Een warm hoofd misschien ook wel. San vraagt zich af of Laurens ten Dam en Bram Tankik niet gewoon stiekem koef noemen. de undercover is in de Tour. Thijs Rombouts heeft er niet zo ontzettend veel zin meer in. Op Thijs Rombouts tweet hij dat hij niet kan wachten op de verkiezingen in september. Want dan bindt er in ieder geval een Nederlander. En Ed Michelle Zwinkels die ziet er gewoon een aantal lichtpuntjes. Ze tweet: ten Dam is maar liefst vijf plaatsen gestegen in het klassement. En Kruiswijk staat nu op plaats 30... en in het jongere klassement zelfs op nummer 3. Dat is nog best aardig. Bram Tanking vindt sowieso dat ere toekomst aan wie je toekomt. Op het Bram Tanking geeft hij nog even een goede tip. Voor de mensen die langs de kant moeite hebben... Laurens te dam en mij uit elkaar te halen... in de bergetappers vies Laurens vooraan en ik achteraan. Dat werkt altijd. Dan de sport waar we wel goed in zijn... waarin niemand ons kan verslaan. Wandelen. Ja, elke dag staan er weer tienduizenden mensen klaar... om te wandelen in de Nijmegense Vandaagse. En voor wie niet mee kan doen, is het ook feest, want de Vandaagse is namelijk niet alleen topsport, maar ook carnaval. Dit is in uh, Groesbeek. Hartstikke leuk, natuurlijk. Vandaag is de dag van Groesbeek. Vermoeidheid begint ook in dit sportevenement toe te slaan. joyce 86 zegt dat ze blaren heeft van het lopen tijdens de Vandaagse feesten. En veel mensen die nu de lopers ook sterk te wensen, omdat de regen ze nu en dan met bakken tegelijk naar beneden komt. En ook mensen die op Twitter melden dat ze ondanks dat weer nog even komen kijken. Rodi, ah, die vindt het eigenlijk allemaal maar vervelend. Want op zijn Twitter meldt hij dat het nu saai begint te worden op Twitter. Dat is natuurlijk ook lastig voor hem. Uiteraard heeft de Vierdaagse zelfs ook, zelf ook een Twitter-account. te vinden via twitter.com slash st underscore Dan het cijfer 4, dan een hoofdletter D en dan a. Ja, bedankt uh, Luc. Kan niet missen. Zij hebben de officiële informatie van de deelnemers. Gisteren hebben meer dan 39.000 wandelaars de tweede Vierdaagse dag uitgelopen. Tot slot nog even lekker lachen op PSV. Die je. Hey, vlore... hey, ja. hey, hey, hey, hey. ja, sorry. Vloor gisteren in Wester Nee, helemaal niets. Nou tegen en Eindhoven. 2-2. Ja, Eindhoven uit. Altijd lastig natuurlijk. Hè? De Lichtstad Derby was dat. Voor was nog redelijk wat vertrouwen. Ed tweet Timmy die zei, de Lichtstad Derby, dat is misschien wel de enige prijs die Narsing kan gaan winnen. Maar het mocht dan maar niet zo zijn. Het werd dus 2-2. PSV verloor uiteindelijk na penalties. Er wordt opgemerkt dat er in ieder geval een club uit Eindhoven heeft gewonnen. Dat is ook mooi meegenomen. Samenvatting komt van Ed Harm Piva. PSV speelde goed de eerste helft. Kansen gemist. Tweede helft goed door, uh, of door de wisselingen niet goed. En Dirk Broekema die heeft erop Ed Dirk LB. Geen 140 tekens voor nodig. Hij zegt hashtag afgang. Verder geen commentaar. Luc, je mag op vakantie. Het is morgen geweest. dat ga je Ik kom bij je. Fall in love with me. In Syrië was het gisteren met meer dan 200 doden... een van de bloedigste dagen tot nu toe. De strijd tegen het regime van president Al-Assad is alweer 16 maanden aan de gang. Er lijkt voorlopig geen eind aan te komen. Alle hoop is nu gevestigd op een omstreden VN-resolutie. Gisteren zou de VN-veiligheidsraad over de daarin aangekondigde sancties stemmen... maar dat is uitgesteld naar vanmiddag. Jorn de Kok is voormalig correspondent in Syrië... voor de Belgische kranten Standaard en de VRT. Tot hij vorig jaar het land moest verlaten nogmaals. Goedemiddag. Goedemiddag. En vanmiddag dan stemt de Veiligheidsraad dus over die sancties tegen het regime. Wat verwacht u daarvan? Niet veel eigenlijk. Want uh, zelfs als Rusland ophoudt met uh, verzet te bieden... tegen alles wat uh, effectieve sancties zijn... Uh, dan nog merken we dat de situatie op het terrein veel sneller evolueert... dan uh, de internationale diplomatie kan volgen. Ja, wat bedoelt u? Wel, uh, als je ziet wat er in de voorbije dagen in de hoofdstad Damascus is gebeurd, dan uh, blijkt dat de oppositie nu ja, hard aan het werken is binnen de hoofdstad. Je hebt nu al vijf dagen op rij uh, zware clashes in de hoofdstad zelf. Het is niet duidelijk waar president Assad zit. Volgens sommige bronnen zou die in de havenstad uh, Latakia zitten. Uh, laten we maar zeggen het Alawitse hartland uh, van Syrië. Dus uh, het, het lijkt snel te gaan, wat ja. niet wil zeggen dat het uh, morgen of overmorgen per definitie voorbij zal zijn. Maar ja, intussen zit die internationale diplomatie maar te praten. Maar eigenlijk in de laatste paar maanden... heeft die internationale diplomatie ja, nul effect gehad nee. op het terrein. U zegt Assad, maar ook de oppositie, die, zit, die trekken zich er niks van aan. En de oppositie ziet dat ook niet echt als een steun in de rug. Nee, niet echt. Uh, je kan zeggen dat sommige internationale sancties wel degelijk hun effect hebben gehad. Uh, dan denk ik vooral aan de economische sancties... maar die dan niet binnen de schuld van de Verenigde Naties... maar bijvoorbeeld door de Europese Unie zijn uitgevaardigd. Uh, wat maakte dat het regime snel minder geld had eigenlijk, om die rebellie de kop in te drukken? Ja. Maar veel verder dan dat is het niet nee. gegaan. We, maar goed, dat, dat is vanmiddag uh, in ieder geval de uitspraak daarover. U verwacht er niet al te veel van. Laten we even kijken naar, naar de gevechten... Um... Even focus op Damascus. Die gevechten zijn nu al een paar dagen bezig, ook in Damascus. Dat was voorheen niet zo. De opstandelingen noemen het Operatie Damascus Volcano. Er wordt wel gezegd, dit is het grote slotoffensief. Dit is het begin van het einde. Denkt u dat ook? Wel, het begin van het einde denk ik wel. Maar het probleem is dat niemand kan voorspellen... wanneer dat het einde precies gaat plaatsvinden. Uh, als je ziet, in, uh, sinds gisteren uh, zijn er ja, diverse brigades van het leger... eigenlijk met tegenoffensieven begonnen. In die wijken waar uh, de rebellen sterk staan. Uh, er worden van alle hoeken in Syrië worden er tanks aangerukt naar, uh, naar de hoofdstad om ja, regeringsgebouwen en regeringskwartieren te beschermen. En uh, uh, uh, ja, er vliegen voortdurend gevechtshelikopters boven Damascus, wat voordien ook uh, niet het geval was. En die treden wel degelijk in actie. En het blijft natuurlijk ja. een feit dat de rebellen ja, moeten vechten met hun kalasjnikovs en met wat RPG's, maar. Maar ze komen wel steeds meer richting het centrum... Te rukken ze op de, de oppositie, de rebellen. Dus dat, dat lijkt dan toch op een, nou ja, het gaat naar een, naar een hoogtepunt. Uh, ja, maar zoals gezegd we weten niet hoe lang dat dat hoogtepunt zal duren. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat de rebellen om ze maar zo te noemen, mm -hmm. met heel erg veel vertrouwen uh, binnen de hoofdstad opereren. Als je ziet uh, vanmorgen was er een aanval op het, op het uh, regeringsgebouw in de wijk Kaffersoos. Dat is een, een heel zwaar beveiligd gebouw. Wel, daar gaan ze dan toch even een paar speldenprikken uitdelen. Dus ze, ja, ze, ze treden met heel veel vertrouwen op op dit moment. Ja. Wat, wat ook wil zeggen dat ze een brede steun hebben bij de bevolking. Ze kunnen wel degelijk verdwijnen, bijvoorbeeld. Ja, want voorheen was dat, hè, voor een paar dagen geleden werd er nog niet gevo gevochten in Damaskus, nu dus wel. Het hartje centrum wordt, of nou, tenminste de centrale bank, je centrum, ja, daar wordt ook al gevochten. Hoe kan het dat het nu wel, dat ze daar nu wel voor een vrij spel hebben, de oppositie? Uh, wel, de, de rebellen. wel, ten eerste, uh, er is in, in en rond Damascus altijd uh, gevochten, maar op een veel kleinere schaal dan wat we nu zien. Dus er, waren, uh, er zijn al maandenlang in wijken als uh, Midan, wat vlak naast de oude stad van uh, Damascus ligt. Of in Douma verderop, uh, daar, daar is het al maandenlang bezig. Uh, wat je merkt is dat uh, steeds meer deserteurs... ...legere deserteurs de kant van de oppositie kiezen... Uh, ...zich verenigen in die opstandelingenbrigades... ...die dan vanuit die, uh, die wijken uh, opereren. En blijkbaar hebben ze nu zowel voldoende mankracht... ...als uh, voldoende coördinatie ook... ...om die aanvallen te kunnen uitvoeren. Het is, het is denk ik geen toeval dat, uh, wat er, dat wat we nu in Damascus zien... ...dat dat juist gebeurt op het moment dat het regeringsleger een offensief in de provincie Hama had ingezet. Ik hoor van, binnen, van kringen binnen uh, het Vrije Syrische leger al weken... van ja uh, telkens als het regeringsleger ergens in opmars is... dan doen wij elders iets zodat ze zich eigenlijk terug moeten, moeten plooien... in dit geval nu op de hoofdstad zelf... Dus uh, is, uh, ze zijn ja, strategisch eigenlijk ook sterker geworden. En, en zegt u ook van: uh, ze, ze zijn dus actief ook, nou dat waren ze allemaal nu op grotere schaal in de hoofdstad. Dat betekent ook dat de bevolking zich steeds meer achter de oppositie schaart, lijkt mij. Uh, ja, absoluut. En dat is, dat is iets wat, wat het regime zichzelf ook heeft aangedaan. Uh, als je kijkt naar het voorbije jaar, uh, wie aarzelde er eigenlijk om de kant van de rebellie te kiezen. Dat waren de, de Soenitische handelaarsklasse van, uh, van Damascus. Dat is een, ja, een heel machtige groep eigenlijk... die heel veel mensen kan mobiliseren. Maar die ja, toch altijd de kat uit de boom keken. Uh, ze hebben eigenlijk al dertig jaar lang... een soort van pact met de familie Assad. Van jullie mogen de veiligheid besturen... maar wij mogen intussen wel geld verdienen. Uh, maar die mensen die zijn heel erg boos geworden... door die hele reeks van slachtpartijen... in de provincies Hama en Homs. Waarbij etnisch geweldigheid... Werd gebruikt, uh, zo kunnen we het wel zeggen, waarbij Alawitse milities uh, Soenitse dorpelingen gingen vermoorden. En, ja. dat, en, en dat heeft zich opgebouwd. Dan, zat je, dan zijn de handelaren in de zoek in de eerste plaats begonnen met een staking. Uh, en, en het is, denk ik, nu wel duidelijk dat zij nu. Uh, het kamp van de oppositie hebben gekozen. Ja, er zijn steeds meer mensen die nou, eerst achter Assad stonden... De, de scharen zich achter de oppositie. Um, u zegt, ja, het kan echt nog wel... dit is misschien een hoogtepunt, want tot nu toe met die aanslag gisteren ook... maar dat kan echt nog wel heel lang duren. Heeft u het dan echt over weken of maanden? Dat kan, uh, Syrië is zo onvoorspelbaar. Uh, het enige wat voorspelbaar is, denk ik, is dat, dat we nu zullen zien... dat het regime met onwaarschijnlijk bruut geweld gaat proberen... dit uh, de koppen in te drukken. En het is dus niet uitgesloten dat wat we enkele maanden geleden... in de stad Homs zagen, waar complete wijken werden geïsoleerd... en dan plat gegooid met artillerie, dat dat nu in, in Damascus zelf gaat gebeuren. Maar wat, wat gisteren gebeurde, leek nieuw te zijn. Hè? Dat die van binnenuit, vermoedelijk van binnenuit zo hard werd geraakt. Uh, ja, uh, gisteren kwam, kwam een beetje als een verrassing. Want als je in één klap de minister van Defensie uitschakelt en de schoonbroer van de president... en dan ook nog eens het, het hoofd van het crisiscomité uh, van het regime, ironisch genoeg... Dan, uh, en van binnenuit, van binnen in het gebouw van de, van de veiligheidsdiensten... Uh, dat wil uh, zeggen dat er wel degelijk iemand van binnenuit daaraan, uh, daaraan deelnam... Uh, dat wil ook zeggen dat het hele regime, denk ik... dat de paranoia daarvan nu uh, tot stijgt. Denkt Want, u dat daarom zo hard teruggeslagen zal worden? Uh, ja, ik denk het wel. En ook omdat uh, uh, het regime moet nu heel erg het gevoel hebben... van we raken de, de hoofdstad kwijt. En, en wat gaan ze dan nog doen als ze de hoofdstad effectief kwijt geraken? Ja, dan kan je... Er wordt al maanden gesproken over een eventueel plan B... waarbij dat dan een, een soort van aparte, alawitse republiek zal ontstaan langs de kust. Maar eh, ik geloof daar ten eerste niet erg in. En ten tweede denk ik ook niet dat het regime uh, zomaar wil opgeven. Ja. Ik denk dat ze wel degelijk strijdend ten onder zullen gaan. U, u, uh, u heeft contacten daar. U bent net terug uit de Libanese hoofdstad Beirut. Um, daar heeft u ook gesproken met Syrische vluchtelingen. Hebben zij nog hoop op een goede afloop? Voor hen is een goede een goed afloop dat het regime valt. En dan zien ze wel weer verder. Ja. Um, maar ja, ten uh, koste. er gaan misschien nog heel veel doden aan vooraf. Uh, wel, er zijn al heel veel doden aan ja. vooraf gegaan. We zitten al. de teller staat al aan, aan 16.000. Wat zeer veel. Uh, zeer veel bloed is. Ja. Um, nee, voor hen is het. Uh, wie we eigenlijk zien in, uh, in, in Libanon. dat. Um, ja, zijn ten eerste mensen uit die provincies die zwaar zijn geraakt. En dan heb je het over boeren uh, die, uh, die de grens oversteken omdat ze ja, moeten rennen voor hun leven met hun, hun families. Uh, je hebt de gewonden van het Vrije Syrische Leger die worden overgebracht. Maar in de laatste paar maanden ook steeds vaker, laten we maar zeggen, de jonge middenklasse. Uh, jongens die ofwel vrezen dat ze zullen worden opgeroepen voor het leger. Uh, of die uh, ja, het, het uh, niet meer zien zitten, die het op dit moment even, even hebben opgegeven. En het interessante daaraan is, is dat sinds een week zien we eigenlijk... sommige van die jongeren nu terugkeren naar, naar Syrië. Omdat ze uh, hopen dat nu het regime zal vallen. En daar willen ze dan toch weer hun, hun steentje toe, bij, toe bijdragen. Kijk, dat is dan hoopvol. Uh, Toch ja, tenminste, vanuit hun afwit. Gezien de tragische omstandigheden moet je dit wel inderdaad uh, hoopvol noemen. Ja. Goed, ik dank u hartelijk. Jon de Kork, voormalig correspondent in Syrië voor de Belgische Kranten Standaard en de VRT. In deze sportzomer komen we erachter waar de sportpassie zit van veel bekende Nederlanders. Bij staatssecretaris Joop Adsma van Infrastructuur en Milieu kan het maar één ding zijn: fietsen. Hij zat in het bestuur van de Wielerunie... en organiseert elk jaar de profronde van Surhuis Terveen. Maar dat hij vroeger als amateur ook hard kon fietsen... dat wil verslaggever Steven Emmens niet geloven. Het zou best kunnen zijn dat hier wat ligt. We kijken. Achter in de tuin bij staatssecretaris Joop Atsma... van Milieu en Water en al dat soort dingen. Hij vertelde mij dat hij ooit wel eens wat heeft gewonnen... vroeger bij het wielrennen, toen hij amateur was. Ik, ik moet dus nog een, een, een doos vol met bekers hebben van heel lang geleden. Eerst maar eens zien, dan geloven. Op zoek naar de bekers uit het glorieuze verleden van Joop Atsma. En we beginnen met zoeken in het fietsenschuurtje. Een flinke hoeveelheid uh, gereedschap in, in zo'n oude metalen gereedschapskist, zoals het hoort. Geen beker te zien, maar wat hangt daar verborgen aan de binnenkant van die schuurdeur? Ja, ja, ja. Dit is nog uit de tijd dat ik zelf bij de Tour kwam. <guliffe> haalde hij de borden van de, van de bomen. Hè? Dus uh, ik denk dat deze van Abu S komt. Geel bord met L'équipe Le Parisien, de, de hoofdsponsor van de tour. Met... Wat staat erop? Ja, de parking, directeur sportief. Dus voor de ploegleiders uh, had je een, een parkeerplaats. En die heeft je op astma even achterover gedrukt, in Ja, toen wel. Ja, toen uh, een tangetje in de auto, of weet ik het hoe we het hebben gedaan. Ik, ik schat het, uh, dat dit in. Uh, 30 jaar geleden, minimaal uh, geleden is geweest. We gaan nu maar even de zolderen. Geen beker te vinden in de, de fietsenschuur. Ook niet in de studeerkamer, dus dan maar even naar boven. Nee. trap wordt naar beneden. Ja. Kijk niet naar de, de rotsel, hoor. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu kruipt nu een uh, ja. zolder op. Kijk eens in. Uh, hier. Is... hier Echt alles wat hier... Uh... Dit oh. is het ongeordende bestaan van Joop Atsma. Met... Dozen vol spullen, ja, is nauwelijks meer vloer te zien. En dit is het uh, 25 jaar archief, wat inderdaad een beetje uh, rommelig hier ligt. Jij bent de eerste die het heeft gezien. Ik, ik geloof dat het een hele eer is dat het deze... deze puinzooi even mogen aanschouwen, meneer Atsma? Ja, zelfs de familie komt hier niet. Dus, uh, uh, maar hier ligt ook echt alles. Een, een, een politiek archief van uh, 20 jaar. Een wielerarchief van, uh, van misschien wel uh, 40 jaar. En zelfs uh, een originele oude rallyfiets staat hier nog. Uh, dat dus staat in de heel... jaren van, uh, van, van dat, dat het beroemde rallyteam... Ja. Uh, waar ook Joop Soetermelk zijn tour mee vonden. Ja, echt uit de glorietijd van uh, raaskneten van Soetermelk. En die staat hier zomaar op zolder bij Joop Atsma. Die wil ik even, even aanraken, als het mag... Dan moet ik wel even om een, een hele hoop ja, ja, ja. dozen, koffers en uh, tijdschriften. Een paar oude schaatsen liggen hier nog. Ik moet voorzichtig lopen, want de vloer is echt bezaaid met spullen. Ik heb het nou vast. Een rode rallyfiets die hier staat. Een beetje bejaard. Dat zie je aan het feit dat de versnellingshendeltjes aan het frame nog zitten. Tegenwoordig ja. schakelen mensen allemaal aan hele mooie dingetjes die in het stuur uh, ingebouwd zitten. Je, je moet even goed schakelen. Er zit een slag in het wiel, maar ook dat is niet erg, want de band is leeg natuurlijk. En eh, omdat de band leeg is, eh, raakt de lege band de remblokjes. Nou, maar voor de rest is, zit er nog eh, spek en span uit. Je kan er echt eh, letterlijk zo de koers hebben. in. Het huis van eh, Joop Atsma, op zoek naar trofeeën uit een wielerverleden. Nou, en daar komt de doos tevoorschijn waar we naar op zoek waren. Hier staat nog, ja, er zit wel wat stof op. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Ja, nou, het is echt waar. Joop heeft als wieler echt wel eens wedstrijden gewonnen. Eens even kijken. Dit is de Ronde van Zuid-Laren. Er staat dus ook Winnaar Ronde van Zuid-Laren. Dit was in 1990. Dit was toen een warme zomerdag. Ik was ontzettend blij dat ik had gewonnen. En ik had dorst, ik had dorst. Ik ga dus snel naar de kleedkamer, naar de huldiging. Word je gezond mis En dan ben je helemaal, helemaal van onder de indruk natuurlijk. En uh, het was warm. En ik duik in mijn tas. Ik pak een fles. Ik ik zette hem aan mijn mond. Uh, was ik halverwege. Toen kwam ik erachter dat ik Oude cologne zat te drinken. En dat vergeet je dus ook niet weer. Nou, bewijs is geleverd. De bekers zijn gevonden. Joop kon vroeger hard fietsen. Maar zijn wielenpassie is er nog steeds. Zodra die tijd heeft, klimt hij erop. Het liefst een beetje in de buurt van, uh, van zijn woonplaats. We rijden hier nu uh, heel langzaam het dorp uit. En dan, dan zit je echt in het gebied waar ik uh, ja, het liefst altijd ben. Uh, de Friese Wouden. Het oostelijk deel van Friesland en het westelijk deel van Groningen. Dat is mijn, uh, ja, toch mijn thuis en uh, zeker op de fiets. Ik denk dat ik uh, alle straten, alle weggetjes... Uh, begaanbaar en onbegaanbaar uh, onderhand wel ken. Wat voor verzet hebt u achter? Uiteindelijk zei Peter Post, die ik goed heb gekend tegen mij... Zei, het gaat altijd om de motor die erin zit. En met de motor bedoelde hij van ja, de persoon die op de fiets zit... die moet zelf trappen en hij moet omwendelingen uh, kunnen maken... En, uh, ja, als je het niet kunt, uh, kunt betrappen, echt letterlijk uh, kunt bijhouden, ja, dan wordt het niks. Dus de motor, zegt Peter, van, dat, is alles, dat bepaalt alles voor de wielrenner. En ik denk dat dat ook zo is. Allemaal leuk en aardig, Job Ats, maar We werden ze net wel uh, rechts ingehaald door een uh, mevrouw met grijs haar. Die ging sneller dan, dan u. <laughs> ja, ik schrok al. Maar uh, gelukkig, gelukkig uh, althans tot mijn geruststelling, zag ik dat het een elektrische fiets was. En één ding is zeker. Mijn accu gaat langer mee dan die batterij van een elektrische fiets. Staatssecretaris Joop Adsma, die dus ooit een wielerzee gevierde... met een halve liter oude cologne. Wat zou dat doen bij de dopingcontrole? Ja, Chanel en Dior, dat mag volgens mij wel. Dat staat niet op de dopinglijst. Ik denk het wel. Het uh, nieuws van half één met Mark Visser. De strijd in en rond Damaskus is verhevigd na de terreuraanslag van gisteren op hoge Syrische functionarissen. NOS-verslaggever Sanne van Hoorn die hoorde vanochtend explosies in de zuidelijke stadswijken. En verschillende bronnen die maken melding van aanvallen van het regeringsleger op verschillende fronten. Agressie binnen een bedrijf heeft een grotere impact op medewerkers... dan agressie van buiten, zoals door klanten bijvoorbeeld. Dat blijkt uit cijfers van TNO en CBS. Werknemers die interne agressie hebben meegemaakt... Die hebben twee keer zoveel kans op burn-out klachten... en anderhalf keer zoveel kans op ziekteverzuim... als bij externe agressie. Bijna één op de zes werknemers heeft met interne agressie te maken. Omar Suleiman, het vroegere hoofd van de Egyptische inlichtingendienst... is onverwacht overleden en stierf in een Amerikaans ziekenhuis... tijdens een medisch onderzoek. Suleiman was vicepresident onder president Mubarak... die vorig jaar februari, na grootschalige protesten, aftrad. Dit jaar mocht Suleiman van de kiescommissie niet meedoen... aan de Egyptische presidentsverkiezingen. Omar Suleiman is 76 jaar geworden. En de Amstketen van de burgemeester van Wauwre... is tussen de verbrande resten van het gemeentehuis teruggevonden. Ketting is zwart geblakerd door de brandweer uit de puinhopen gehaald. Volgens de burgemeester is het symbool van Wauwre gered. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden met af en toe wat zon. Er trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Later wordt de buigheid vanuit het noordwesten langzaam wat minder... en breekt wat vaker de zon door.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 Zaterdag kon op een enkele plaats nog een licht buitje ontstaan... maar op zondag blijft het de hele dag droog... en stijgt de temperatuur in het binnenland naar 22 of 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en plein staat drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks krijgt u echt nog de zeldzame vlinder die we u al eerder beloofden. En acteur en zanger Jim de Groot die zet vraagtekens bij de toon van een nieuwe voorlichtingssite over drugs.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 Band Room Eleven met dat schattige meisje, de zangeres Janne Gra, waar je bij ons hetero ook verliefd op zou worden, was een mooie band. Zijn uit elkaar? Room Eleven, hey, hey, hey. Ja, ja, mijn scherm zit weer eens vast. Oh. Ben je jong en gebruik je regelmatig drugs? Nu zit hij weer vast, nu is hij weer los. Dat is oké, okay, maar doe het dan zo dat je er geen schade aan overhoudt. Onder dat motto wordt vanmiddag een nieuw online magazine gelanceerd, apex.nl. Apex wil jongeren die spuiten en slikken aan zich binden en hen, zoals zij het noemen, degelijke voorlichting geven. Vaste columnist in het magazine is acteur en artiest Jim de Groot. Jim, goedemiddag. Goedemiddag. Kennen jou van optredens in tv-series als Baantje en Spangen <laughs> en musicals uh, en wat niet al? Maar je bent ook nog de zoon van Boudewijn de Groot. Dat wisten we allemaal al. Maar wat we misschien niet wisten, is dat jij als. Ervaringsdeskundige geschreven in Apex, hè? Ja. Wanneer ben je ooit begonnen? Niet met schrijven, maar met gebruiken. Zo. <laughs> Het is een kwestie van uh, met de deur in huis vallen, dacht je? Ja. <laughs> ja, ja. Um, ja, dat hangt er een beetje vanaf welk gebruik je bedoelt. Ik ben begonnen met blauw toen ik nog heel jong was. En wat is heel jong? Vijftien. Uh, Oké. Okay. Um, en dat ging toen snel in grote hoeveelheden of begon je rustig? Nou, ik was niet zo rijk, dus dat, ik, dat begon vrij rustig. Ja. Toen werd je rijker en toen gebruikte je weer. Zodra <laughs> mijn geld binnen was. <laughs> was het weer op. Je schrijft uh, in je column uh, in Apex, stonden er al een paar op de site... dat je alles aan elkaar loog om het verborgen te houden. Uh, ja, maar dit was toch niet waar we het over zouden hebben vandaag? Oh, ik heb het gevoel dat jij iets anders <laughs> verwacht had. Vertel, wat had je ja. verwacht? Nou, ik dacht, je, je aankondiging voor Room 11 was... Jim de Groot zet vraagtekens bij de toonzetting van een nieuwe website. Ja. Uh, en ik wil best vertellen over mijn, uh, over mijn ervaringen... waardoor ik nu ervaringsdeskundig ben. Ja. Maar je overvalt me wel een beetje. Zullen we andersom beginnen? Ja, laten we, Beginnen, we dat doen. Kijken ja. wel of we wel voor straks nog bij jou zelf. Ja, anders ga ik eerst even een stikje, dan word ik <laughs> misschien relaxed. Ja. Nee, maar heel goed dat je het zegt. Dat, uh, dat scheelt enorm. Dank Apex, dat is een, een, een jongere website. Uh, nou ja, zoals ik al zei, die zijn niet, uh, niet tegen drugs... maar doe het dan een beetje verstandig. Ja. En jij uh, schrijft, en zo ongeveer als enige een beetje kritisch, hè? Nou, nee, nee. Kijk, dit, dit, dit gesprek is volgens mij voortgekomen uit het feit... dat ik uh, Radio 1 heeft gebeld met Apex en zei... Uh, uh, uh, uh, wat is de kritiek van Jim de Groot op jullie website? En ik moet zeggen, uh, uh, in wezen ben ik heel erg voor wat Apex doet... en ook hun toonzetting vind ik goed. Ik vind het alleen inhoudelijk onvolledig. Toen ik die, uh, dat eerste nummer las, wat dus vandaag dan gelanceerd wordt... las ik uh, zeven of acht artikelen en... Ik vond dat er maar één artikel tussen stond waar de toonzetting hetzelfde was. Namelijk vanuit de belevingswereld van een gebruiker ex-gebruiker. Maar ook zich daardegen bewust van dat het uiteindelijk... als je drugsgebruik of verslaving ontleed, er iets overblijft... wat simpelweg schadelijk is en misschien niet zo verstandig om te doen. Hmm, en dat, dat klonk te weinig door, vond jij? Ja, nou, de enige die dat in zijn stuk wel uh, liet doorklinken, was ikzelf. Oh ja. Dus toen ik, uh, ik uh, leid vanmiddag een, uh, een discussie... die is geïnitieerd door uh, Apex... Uh, die, die vooral het onderwerp uh, wil behandelen... Uh, uh, dat het beleid van justitie en volksgezondheid uh, elkaar in de weg zit. Maar toen kwam ik, kwam ik dus samen met mensen van Apex... en toen gooide ik dit op tafel. Waar, het had daar eigenlijk helemaal niet over uh, hoeven gaan. Maar ik dacht, nu ik hier toch met jullie zit... Uh, ja. Als ik straks een vraag krijg van een, een beleidsmaker uh, vanuit volksgezondheid, bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid. en die zeggen: uh, We vinden eigenlijk uh, jullie toonzetting niet kritisch genoeg. Mm. dan kan ik niet veel anders dan uh, achterover zitten en ze gelijk geven. Want even, even letterlijk: Ik denk dat veel mensen die zij nog niet kennen. Want mm -hmm. Er staat er bijvoorbeeld een stukje waarin wordt gezegd. joh, als je een pilletje neemt, dan word je er heel vrolijk van. maar pas nee, dan een beetje op. Nee, dat staat er niet. Kijk. De, wa, wa, wa, waar die site over gaat, tenminste de artikelen die ik nu gelezen heb... Uh, ik ben er zelf ook nog maar sinds kort bij uh, aangesloten, zeg maar. Of tenminste, ik schrijf pas sinds kort voor ze. Maar de artikelen die ik gelezen heb, die zijn wel kritisch... en die bekijken het ook wel van verschillen, vanuit verschillende uh, hoeken. Alleen, ik, ik ben er zelf, uh, doordat ik er, er ervaring mee heb... doordat ik zelf gebruikt heb, en op een gegeven moment dus meer dan ik wilde... Uh, ben ik erachter gekomen dat ik zelf vind, terwijl ik vroeger altijd met vlag en wimpel... Uh, of nee, met vlag en wimpel, met, zeg maar met, met, met een vaandel voorop uh, uh, liep... voor de stoet met mensen uit die het uh, gebruik predikten, zo ongeveer... en de uh, legalisering van softdrugs uh, aanmoedigden... Uh, ben ik nu toch iets uh, terughoudender geworden in die overtuiging... omdat het heel erg veel kapot heeft gemaakt. Maar kan je... Uh, ik ken genoeg mensen die ook gewoon wat gebruiken... recreatief gebruiken. die zeggen, ja. gaat allemaal prima. Ja. Ben je daar tegen? Of vind je dat, nou, dat, vind je dat het niet klopt? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik vind dat zodra die mensen er niet meer bij zeggen. Uh, of, of, of in ieder geval dat erbij denken. maar ik weet uh, zelf ook wel dat uh, als ik uh, wekelijks kook uh, gebruik. of pillen slik. Of, of dagelijks een blootje rook. dat uiteindelijk een deel van meers dan gewoon non-existent raakt. En als, als dat, uh, als je daar niet jezelf af en toe, uh, of, of misschien wel iedere keer dat je iets in je mik doet, uh, mee confronteert. Dan is op een gegeven moment uh, uh, kan het einde zoek. Ja. Ik ben zelf, ik kom uit een redelijk milieu. Nou, je zei zelf al, ik ben de zoon van Robert Long. Dus dat, en, en ik, uh, ik ben niet uh, volledig onverstandig. Ik, ik ben redelijk intelligent. Maar ik, werd je gewaarschuwd, ben, thuis? Ja, ja, ja, ik werd gewaarschuwd. Ik, okay. werd, ja, ik werd geïnformeerd. Ja. En, en, uh, en dat is het dus een beetje. Misschien is wat er, hoe ik het in ieder geval onthouden heb. Want je zult mijn ouders moeten horen als ik iets verkeerd zeg. Ik wil mijn ouders niet uh, neerzetten als mensen die daar heel laconiek... Uh, in waren, maar ik heb er vooral uit meegenomen, het zal misschien zijn omdat ik omdat ik te stom was, maar mm. uh, dat ik uh, geïnformeerd ben. En, en natuurlijk werd ik wel gewaarschuwd, maar ik heb er vooral uit meegenomen. Ik, ik ging dus de wereld in met het idee dat ik verstand had van wat ja. drugs met je konden doen. En dat bleek minder en uiteindelijk, uh, verstandig te zijn dan je nou, dacht. Nou, wat het is, uh, je weet niet altijd waar verslaving nee. op de loer ligt. Oké, okay. ik wil even naar Renate van Bodegom van Apex, van het uh, webmagazin. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Je bent de redacteur daar. Gefeliciteerd met de lancering van jullie website vanmiddag. Ja, dank je wel. Um, wat is de manier waarop jullie over drugs willen praten? Ja, de manier waarop we over drugs willen praten is eigenlijk door heel erg aan te sluiten bij de belevingswereld van jonge en actieve gebruikers. En, en wij denken dat een, een toon die uh, niet veroordelend is en uh, dus niet met het vingertje wijst daar uh, ja, het beste aansluit bij die doelgroep, dat je dan ook het meest binnenkomt. Als je meteen met je vingertje gaat zwaaien, uh, haken mensen over het algemeen af. Dat is ook wat uit ons vooronderzoek naar voren kwam onder actieve gebruikers. Maar een beetje spuiten en slikken achtig. Laten zien wat het doet. En de risico's wel aangeven, maar verder ja, niet, niet echt waarschuwen. Nou, we zouden toch inderdaad ook af en toe wel wat kritischer willen zijn. Daarom is Jim daar ook een beetje de figuur voor. Um, en het lijkt niet alsof het allemaal op zijn schouders terechtkomt. Maar we zijn ook gewoon heel blij, omdat hij. Vanuit zijn eigen ervaring kan vertellen. En we denken ook, we willen ook in de toekomst gewoon wel wat, wat, ja, wat meer proberen. Toch. Ja, het is ook heel lastig, hè, maar om die reflectie te stimuleren bij jongeren. Um, um, maar we willen eerst ook gewoon dat vertrouwen opbouwen. Met Je kan ook alleen maar vanuit vertrouwen die waarschuwende toon aannemen. Want anders uh, lezen mensen het gewoon niet meer. In ieder geval, dat is. Dus onze, onze ervaring. Dus als je met veroordelen of waarschuwen begint, dan uh, bereik je de mensen die je zou willen bereiken, bereik je niet, zeg precies, je? Precies, precies, ja. Ja. ja. Jim, is dat een goede filosofie? Ja, ja, absoluut. Ik, ik heb een opleiding gevolgd uh, voor ervaringsdeskundigen. Dan word je dus gediplomeerd ervaringsdeskundige. Uh, is dat gebruik toch nog ergens goed voor geweest. Uh, en daar uh, komen cijfers in naar voren in, uh, tijdens die studie. Uh, daar vertellen mensen wat ze zelf hebben meegemaakt... die uh, in het, uh, als, als hulpverlener nu werken als ervaringsdeskundige... dat ze soms een, een cliënt overnemen van een hulpverlener... van een, van een specialist, van een psychiater, een psycholoog of een psychotherapeut... Uh, die al drie jaar met iemand praat. En, en nog maar twee stappen dichterbij een, uh, een probleem of, een, of een, een, een crux is gekomen. En die ervaringsdeskundige heeft binnen een halve dag... Uh, alles op tafel. Ja. Dus dat, dat is zeker waar. Dat als er iemand tegenover je zit. die de juiste toon weet aan te slaan. en niet inderdaad meteen zegt: wat is je probleem? Weet je, waar komt het vandaan? Want, want dat is natuurlijk. die verslaving is een probleem dat opgelost moet worden. Maar verslaving ontstaat niet uit zichzelf. Er zit iets onder. Uh, daar zit altijd iets achter. Ja. Maar en... laten we dan even omdraaien. Stel, ik weet niet of jij kinderen hebt. Ja, twee. Want, stel ze willen aan de drugs. of ze willen een joint roken. Wat zeg je tegen ze? Ja, dat speel is tegenwoordig hartstikke sterk. Dus uh, ja, ik bedoel, ik, ik, dat is inderdaad een heel lastig probleem. Ik zou het niet verbieden. Ik zou voor een, uh, het, het voor een heel groot uh, deel proberen te begeleiden. Alleen dan ontstaat weer het gevaar dat je zelf een joint gaat zitten. Draaien. Ja, dat, ja dat, voor moet iets, dat moet je samen doen. En dat lijkt me ook niet zo geweldig. Dus kijk, ja, ik. Ja, ik uh... Hoe oud zijn hoe <laughs> Misschien, misschien zijn denk ze? ik wel, uh, dat zien we dan wel weer. Hoe oud zijn ze zijn uh, bijna twee en net vijf. Ja, dus je hebt uh, nog een paar jaar om uh, erover na te denken, hopelijk Nou ja, ik weet niet. Ik zie ook wel kinderen van 12 met een joint in hun kamers op het schoolplein. Nou, dus dan heb je nog zeven, zeven jaar. zeven jaar heb ik dan, ja. ja. ja. Renate, wat zou jij, ik weet, heb jij kinderen? Nou, ik ben op, uh, op het moment zwanger. Dus Spannend, gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Uh, ja, ik vind het ook een hele ja, een moeilijke kwestie, hoor. Het is natuurlijk ja, vooral, ja, het is gewoon, uh, pas als het uh, op dat moment komt, zal ik waarschijnlijk daarin echt op mijn intuïtie handelen denk ik. Maar ik denk dat wel bedoel, zoals Jim nu ook doet, over zijn eigen ervaring vertelt en en, en dus, dus aan één kant niet veroordeelt. Omdat hij gewoon, ja, hij heeft het zelf ook gedaan. Dus hij, hij herkent het. Maar hij kan het beste waarschuwen vanuit zijn eigen ervaringen daarin ook. Ja. Ik denk dat ik... daar, als je daar op een gegeven moment eerlijk over kan zijn, misschien tot op zekere hoogte, dan um, ja, lijkt mij toch, lijkt mij krachtig, ja. Ja, Mag ik, ja ik wil, kijk, wat ik vooral uh, belangrijk vind, is dat het niet zozeer gaat over het. Ontmoedigen uh, van, het, uh, van het ene gedrag, maar vooral het aanbieden van alternatief gedrag. Ja, kom, dan dus ik. Als ik, nou, bijvoorbeeld, nee, maar meer op, op een wat uh, hoger niveau, zeg maar. Als ik uh, iets meer de stimulans had gevoeld of de motivatie had gehad. om uh, duidelijk een doel te stellen in mijn leven en daarvoor te kiezen. en, en, en, had, uh, en, en mij was laten zien of laten voelen dat. De enige manier om zo'n doel te bereiken is de weg daar naartoe te vinden. Alles wat je op die weg tegenkomt dat van het doel afleidt, dat doe je dus niet. En alles wat je op die weg tegenkomt, dat naar dat doel toe gaat, dat doe je dus maar wel. Maar kan je dat iets concreet invullen? Ik... Wat voor doel zou je kunnen stellen? Nou, uh, ik, ik vind een leuke metafoor vind ik altijd wel studenten die lid zijn van het koor bijvoorbeeld. Die staan uh, in onze ogen de hele dag te zuipen en stinken altijd naar bier. Maar als ze niet ondertussen ook studeren en hun punten halen, dan gooit diezelfde sociëteit, of hoe je het het vereniging, die flikkert ze er gewoon uit. Je kunt niet alleen maar staan zuipen. Je bent daar om te studeren. En, en dat worden uiteindelijk, zuiplappen die ze zijn... allemaal uh, chirurgen en advocaten en ja. weet ik veel wat. Zo. Dus, dus die, die komen dus uiteindelijk die wel ergens. Eigenlijk. Maar ja, kan je dan niet ja. op, die manier niet, kan je op die manier niet ook bijvoorbeeld kook gebruiken? Dat je denkt, nou ja, ik doe het wel één keer in de maand... maar als ik gewoon naar mijn werk blijf nou, gaan en het goed wel. doen, dan is het prima. Dat kan wel, maar wat er bij mij bijvoorbeeld aan de hand was... bij mij is pas vorig jaar ADD gediagnosticeerd. Uh, dus de stof die ADD helpt kanaliseren is methylphenida. Dat is de werkzame stof in Ritalin, maar ook de werkzame stof in cocaïne. Dus als ik twee lijntjes nam, dan ging ik relaxed op de bank zitten... en dan werd eindelijk de chaos in mijn hoofd rustig. Dan kon ik normaal nadenken, dan kon ik eens een schema maken, dan kon ik eens opruimen. En zodra die coca uitgewerkt was, dan werd het weer een puinhoop in mijn hoofd. Dus ik dacht, waarom zou ik het niet doen? Hmm. En, ja, en uiteindelijk dat, bleek... Dat, ja, Ja, dat is natuurlijk ook het punt. Ten eerste moet ik duidelijk zeggen dat natuurlijk niet iedereen... In problematisch gebruik uh, verzand. Maar uh, ook rec recreatieve gebruikers lopen bepaalde risico's natuurlijk. Uh, maar bij de mensen bij wie dat wel gebeurt, daar um, ja, spelen natuurlijk ook heel veel andere dingen een rol. Dus uh, daardoor ook, weet ja. je, voor Tim had het schijnbaar een effect gewenst. Dus ja, de lijn wordt ja. Ja? Li heel slecht. Oké, okay. oké, okay. nou ja, goed. Nog één zin. Goede woordkeuze. Ja? Ja. De, lijn Sorry, <laughs> okay, de lijn wordt slecht. Oké, okay, de lijn ja. wordt slecht. Oké, ga jullie verder anders? Ja. Dankjewel, ja. alleen ja. maar goede lijntjes. We Sorry. houden ermee op. Renate van Bodegom van uh, Apex en uh, Jim de Groot. Beide hartelijk dank voor jullie verhaal. Dankjewel. Dankjewel. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Ik zal zingen tot morgen vroeg. Iedereen slaapt, alles is rustig.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 Uit Limburg is een varenuil gesignaleerd. En dat is geen uil, maar dat is een bijzonder vlindertje dat de afgelopen dertig jaar maar twee keer eerder in Nederland is gezien. Vlindervanger Marcel Prik. Heet je echt zo, Marcel Prik? Ja, ik kan er ook niks <lacht> aan doen. Ik ben een echte prikkerbeen. <lacht> ja, vlinders opprikken. Dat heb je hopelijk niet gedaan met deze varenuil. Jawel, dat heb ik vroeger wel gedaan. Ja, maar niet met maar deze varenuil, toch? Met deze niet, nee. Heb ik dat niet gedaan. Nee, nee, nee. Hoe ziet die eruit, de varenuil? Nou, dat is een uh, kleine vlinder en dat is een nachtvlinder... En dan denken we altijd aan een grijze motten. Maar dat is niet zo. Hij is heel bont gekleurd en prachtig getekend. Onder andere roze, bruin, geel en zwart zit erin. Zo, en hij is maar een centimeter groot? Uh, iets meer, denk ik. Ja, okay. Wat de spanwijte betreft. Ruim een centimeter. Maar het is een nachtvlinder. Hoe, hoe heeft u hem gevonden? Nou, door, uh, met een, een speciale uh, lamp, een menglichtlamp van 250 watt en een laken... Uh, dat ik dus achter die lamp heb gespannen, vlinders aan te trekken. Dat is een veel uh, gebruikte methode om nachtvlinders te inventariseren. Want die houden ervan om op een laken te gaan zitten? Nou, nee, ze worden door dat licht aangetrokken. Ja. En uh, omdat dat laken achter het uh, licht staat, uh, ja. gaan ze daar dan een uh, rustig plekje opzoeken. Maar dat, dat doen niet alle soorten. Er zijn ook soorten die blijven wild rond de lamp vliegen. En die moet je dan even met een net uh, vangen om ze nader te bekijken en ze op naam te brengen. En u heeft hem gevangen, maar hij, hij leeft nog wel, hoop ik hè? Ja, hij, hij leeft nog wel. Uh, uh, ik heb er dus een foto van gemaakt, ja. een paar foto's van gemaakt. En die waren heb ik vervolgens doorgegeven op mening.nl. En zo is hij ook bij de Vlinderstichting terechtgekomen. Aha, en hoe bijzonder is, is het dat hij gesignaleerd is in Nederland? Nou, u hebt het zelf al gezegd, het is de derde waarneming eh, ja. in 30 jaar en de laatste waarneming stond uit 2000. En waarom, en waarom is hij er nu weer te vinden voor de derde keer? Ik denk omdat er de afgelopen jaren steeds beter naar nachtwinders wordt gezocht. Er zijn steeds meer mensen die zich ah. voor nachtwinders interesseren. Ah, dus misschien waren uh, ze er ook... al wel, maar we hadden gewoon niet goed genoeg gezocht. Dat kan, ja. En in dit gebied hoort hij wel thuis, want in het verleden is hij dan weliswaar niet in het uh, Vijmarbos, maar in het bovenste bos, bij Epe, dat is daar niet ver vandaan, is hij ook vaker waargenomen. En gaat u hem ook weer vrij laten? Nou, dat was op 26 juni, dus als het goed is, uh, vliegt hij nu nog rond. Maar de kans bestaat ook heel goed dat hij al lang dood is. Want die venders oh. die leven niet zo lang. Die oh. leven hoogstens. Één, twee weken. En dan uh, hebben ze weer voor het nageslacht gezorgd. En dan oh. hebben ze hun taak verbracht. Dan mogen ze dood. Ja, dan zeg maar. mogen ze dood, ja. U bent blij dat u me heeft gezien, de Varenuil. En als het goed is, uh, vliegen er nog wel wat meer rond. We moeten alleen wat beter zoeken. Ja, ik heb natuurlijk sinds die datum uh, nog een paar keer geprobeerd... om er weer eentje op het laken te krijgen. Maar dat is me toch niet gelukt. Nou, gelukkig heeft u foto's van deze. Ja, ik heb daar foto's van. Ja. <lacht> Dank u wel. Marcel Prik uit Heerlen. Ja, graag gedaan. We zijn bijna aan het eind van uh, onze drie uur. En we hebben Jeroen Wielaard niet in de uitzending gehad. Het komt, die zat in de file, uh, stond bij een afgesloten weg... en werd door strenge agenten niet doorgelaten. Dus we weten <tie> nog niets over de etappe van vandaag, oh, erg. Dan zie ik nu Jeroen Wielaard voor me. Ja, schelt hij Oe, dan? Oeh, die is niet heel... Uh, Stoom uit zijn horen. <laughs> nee, nou, dan zal ik vertellen dat heel het... Uh, je leest overal dat hij beslist is, hè, de Tour. Dat denk ik ook wel. Maar uh, het zou... Ik vind het fijn om altijd hoop te houden. Het zou vandaag nog wel eens uh, anders kunnen worden. In Wat? ieder geval kunnen uh, bijvoorbeeld Nibali en, en Jurgen van den Broek nog iets proberen. Het is wel echt nog een etappe voor, voor klimmers. Ze komen nog vijf calls tegen. Dus uh, er zit er ook eentje bij van de buitencategorie... De Port-de-Balle, dat is echt uh, 1755 meter hoog. Dus het is niet uh, simpel. Nee. En, en ze, ze eindigen heb... ook bergop, hè? Ja, ze eindigen ook bergop in uh, Peragude, 1600 meter hoogte. Vijf kools. Dus uh, ik zou er uh, nog maar niet zo heel zeker van zijn dat het, helemaal, dat het in ieder geval de top vast vaststaat. Dat geloof ik niet. Nee, dat hoop je ook niet. En dat hoop ik eigenlijk. Ik waarom zouden we hoop het met een al... radio luisteren? Ja, precies. <lacht> het luisteren. wordt fantastisch. Het is Allemaal belang. <lacht> zo meteen, dan zit Dion hier dus. Tenminste, ze zit er al. Maar dan gaat ze op de stoel van Thijs zitten. En Jurgen die doet heel raar voor de webcam. En die <lacht> <lacht> komt nu uh, op mijn stoel zitten.